In Ramsey, Minneapolis, is autopsie verricht op het lichaam van Prince. Het onderzoek van de lijkschouwer heeft vier uur geduurd. De resultaten worden nog niet bekendgemaakt. Om de doodsoorzaak te bepalen moet eerst nog meer informatie worden verzameld, zegt de lijkschouwer. Onder meer de medische gegevens van Prince.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 In de Amerikaanse staat Ohio zijn bij drie verschillende huizen doden gevonden. Het zijn leden van één familie, zes volwassenen en twee kinderen. Ze zouden allemaal van dichtbij zijn doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd in het plaatsje Peebles is nog niet duidelijk. Volgens sommige media heeft een schutter een bloedbad aangericht. Het is niet duidelijk of die schutter is aangehouden of dat hij mogelijk een van de doden is. Het weer vanavond kan hier en daar regen vallen. Morgen schijnt af en toe de zon en dan waait het stevig. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu zie het. Ja ja gezellig. Zie het in de house met DJ Dion Sydney. Hebben we er een beetje zin in uh, Ramonski? Ja jongen, Dion Sydney gewoon live hier dan voor mijn neus. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Nou, een beetje, een beetje fijne beats. Ja, zijn we toch al gewend van Dennis? Oh, op, hè? Ja, ja, daar komt hij hoor. Ah, hij trekt alles uit. De de Mensen, geloof je het niet? Kijk even op uh, de livestream... Uh... Zijn we gewoon helemaal live. Oh, don't much. Schenk jij uh, zo'n uh, lekker uh, cocktailtje met zo'n parasolletje? Cocktailtje? <middellijk> <middellijk> ja. Yeah. Sex on the beach. The rich, but Hallo. Yeah. Denk ook een beetje aan de kleine luisteraars. Oh, oh, oh, oh. Nu. Een uur lang in de mix. Yeah. DJ. Oh, oh, Dion Sydney. Oh. oh, oh. For these. I for know we can't. Sunset, like it's the young waste. Oh, my love, who reads for the stars, we make out like. I'm uh -huh. Televisiekanaal. DJ Ramonski. Gaat gewoon eventjes. Back to back. En ik hoor hier in de wandelgangen dat. Zie je het gewoon tot 12 uur vanavond doorgaan. Oeh la la. Dus gewoon drie uur lang. Zie je Zie het in de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 I'm from Mississippi Come to me, I can't really explain it